best liep op het ogenblik. Ik, ik geloof dat hij zich op de beurs een beetje overkocht had. Kunt u zich wat nauwkeuriger uitdrukken? Ik bedoel, herinnert u zich bepaalde details? Nee, hij bleef een beetje vaag. Hij heeft eigenlijk geen cijfers of zoiets genoemd. In ieder geval herinner ik me... zat hij in de knoop met twee wissels... die op 1 november invorderbaar werden. Ja, hij stak eigenlijk zijn voerhorens uit... of ik hem niet helpen kon... Begrijpt u me goed. Hij vroeg het me niet direct, maar hij zin speelde erop. Maar wel zo duidelijk dat ik wist waar hij heen wilde. En wat heb je erop gezegd? <laughs> ik geloof dat hij mijn financiële mogelijkheden een beetje overschatte. En daarom heb ik hem geprobeerd duidelijk te maken dat hij bij mij aan het verkeerde adres was. U bent zakenman, Mr. Stanley. In een export. Ik heb een bureau in de stad. En deed u wel eens zaken met Mr. Ramsey? Nooit. U hebt dus met Mr. Ramsey gepraat. Uh, wat maakte hij voor een indruk op u? Hij was een beetje zenuwachtig. Hij deed verschrikkelijk zijn best om dat te verbergen. Hebt u al die tijd over financiële kwesties gepraat? of? Uh... Nee, later... Ja, wat zou je zeggen? Ik kan dat moeilijk waar iedereen bij is. Ja, gaat het over iets wat u niet wilt zeggen... omdat het in zijn nadeel zou kunnen worden uitgelegd? Zo is het, ja. Een privé kwestie? Strikt persoonlijk, ja. Goed, dat bepraten we dan wel onder vier ogen. Hoe lang hebt u ongeveer met Mr. Ramsey aan de rooktafel gezeten? Een kwartier, denk ik. Wat hebt u daarna gedaan? Ik ben teruggegaan naar de andere en op een oude plaats gaan zitten. En Mr. Ramsey? Hij is blijven zitten. Hij heeft geloof ik een tijd lang nog in een van de geïllustreerd blad zitten lezen. Hm. En u, Mr. Ramsey? Wat vroeg? Hebt u er iets van gemerkt dat uw man die avond erg nerveus was? Nee, daar heb ik niets van gemerkt. Hij was al lang wat van streek. Ik kreeg de indruk dat het iets met zijn werk had uit te staan. Maar ik heb hem er niet naar gevraagd. Hij had liever niet dat ik me met zijn zaken bemoeide. Wij. Ja, ons leven. daar heeft toch zeker niemand iets mee te maken. Hij is dood. Ze hebben hem vermoord, inspecteur. Mr. Stanley. Inspecteur. Zou u een ogenblik willen meegaan naar de werkkamer van Mr. Dickens? Gaan. Ja, inspecteur. Zo, we zijn nu onder ons, Mr. Stanley. Wat kon u me straks niet vertellen toen de anderen bij waren? Hij liet een beetje doorschemeren dat... Uh... Het ging over zijn huwelijk, neem ik aan. Inderdaad. Dat was niet zo best. Maar dat wist ik eigenlijk al lang. En? Hij beklachte zich over zijn vrouw. Hij verdacht haar van dat... Ik vind het vervelend dat dit allemaal ter sprake komt, respecteur. Begrijpelijk. Ik zal u helpen. Mr. Ramsey had het idee dat zijn vrouw een ontrouw was. Zo is het. Ja. Was het alleen maar een idee of gaf hij concrete feiten? Dat is het hem juiste. Hij zei dat hij dacht dat Irene en Ed... Mr. Dickens? Ja, dat dacht hij. Ja, ik moet u bekennen dat dit me een beetje overvalt. En voor Mr. Dickens is het helemaal niet leuk. Als nu ook nog het motief jaloezie op de proppen komt. Zeg je ja. dan dat Mr. Nutting dat Ed het werkelijk gedaan heeft? Jammer genoeg is het niet van belang, wat ik denk, Mr. Stanley. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u weer bij de anderen te voegen? En uh, vraagt u, Mr. Dickens, even hier te komen? Graag, inspecteur. Legt u voor zaterdag, nacht, twaalf uur, nee. bij mijlpaal oh, 27. U wilde mij spreken, inspecteur? Ja, ik... Oh, nou, daar is hij dan toch. Ja, wat is er aan de hand, meester Cunningham? Ik dacht dat hij er vandoor was. Dat had u wel gewild, hè, inspecteur? Ik maak u al wel attent op. Heer, mag ik u verzoeken? Meester Dickens, mag ik u een vraag stellen... die u misschien wel wat, wat vreemd zult vinden? Hm? Wanneer hebt u eigenlijk de type gekocht? Dat lint? Dat is nog bijna nieuw. Dat is me opgevallen, ja. Wanneer? Wacht eens, uh... Vorige week. Maandag of dinsdag geloof ik. Kunt u dat bewijzen? Bewijzen? Ja, ik, ik heb namelijk tegelijkertijd ook papierpotloden... en al dat soort spul gekocht... en om een rekening gevraagd voor de belasting. Begrijp u? Hier, hier is die al. Juist, yes, ja, ik zie het. Schrijfmachine papier, carbon, schrijfmachine lint. geboekt op de 12e september. Mooi. Ik heb namelijk de woorden die op het stukje papier stonden... dat inspecteur Cunningham gevonden heeft, nog eens overgetikt. Als u het origineel en mijn versie met elkaar vergelijkt... dan zult u direct zien dat het schrift op de zogenaamde...